Juris Stubenitsky met het NOS-journaal. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft een Nederlandse rechter aangewezen voor de zaak tegen ex-generaal Mladic. Alfons Ori leidt de zaak samen met een Duitse en een Zuid-Afrikaanse rechter. Ori was eerder rechter in het proces tegen Radovan Karadzic. De president van het tribunaal besloot toen dat andere rechters het proces moesten overnemen. voor een betere verdeling van de werkdruk. Vlak voor dat besluit had de juridisch adviseur van Karadzic gezegd dat Ori partijdig was. Het proces tegen Karadzic loopt al bijna drie jaar. Vandaag besloot een Servische rechtbank... dat Mladic ook aan het Joegoslavië-tribunaal mag worden uitgeleverd... maar zijn advocaat zegt dat hij daarvoor niet gezond genoeg is. Zijn advocaat zal maandag in beroep gaan tegen het besluit. Mladic is gisteren bij toeval opgepakt... door een speciaal politieteam dat al jaren jacht op hem maakte. Dat hebben drie anonieme politiemensen gezegd... tegen het Amerikaanse persbureau EP. Volgens hen wisten ze niet dat hij in het dorp Lazarevo was... Zo'n 25 gemaskerde agenten drongen vlak voor Dageraad in het dorp vier huizen tegelijk binnen. Mladic bevestigde meteen zijn identiteit en overhandigde zijn twee pistolen. Volgens een andere bron van EP kreeg hij op zijn verzoek in de gevangenis aardbeien en romans van Tolstoy. Ook vroeg hij of hij het graf van zijn dochter Anna mocht bezoeken die in 1994 zelfmoord pleegde. In Barcelona zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt... toen de politie een plein schoonveegde. Onder de gewonden zijn ook tientallen agenten. De politie wilde het Plaza de Catalunya ontruimen... waar honderden demonstranten al bijna twee weken kampeerden. Toen de betogers verzet boden, zette de politie de wapenstok in... en schoot ze in de lucht. De autoriteiten wilden het plein laten schoonmaken... omdat voetbalsupporters de morgen naar de Champions League-finale... tussen Barcelona en Manchester United willen kijken.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 De achterban van de Algemene Onderwijsbond wijst het principeakkoord voor een nieuwe CAO in het voortgezet onderwijs af. Van de dertig leden in de sectorraad, dat is een soort ledenparlement, stemden er 29 tegen. De leden zijn vooral ontevreden omdat de werkgevers onder afspraken over het terugdringen van de werkdruk zouden willen uitkomen. De leden zijn ook boos omdat er de komende twee jaar geen salarisverhoging komt in het voortgezet onderwijs.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 Drie jaar later kwamen de 17e-eeuwse schilderijen terug in het museum... nadat er een onbekend geldbedrag was betaald door justitie. Het gaat om schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruisdaal. In Los Angeles is acteur Jeff Conaway overleden. Hij wordt vooral bekend door zijn rol als Kenickie in de film Grease. In de komische tv-serie Taxi speelde hij een taxichauffeur. Twee weken geleden werd Conaway bewusteloos in zijn huis in Los Angeles gevonden. Hij had een longontsteking en was ernstig verzwakt door zijn jarenlange verslaving aan alcohol, drugs en pijnstillers. Jeff Conway is niet meer bijgekomen, hij is 60 jaar geworden. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 8, Morgen bewolkt, in het noorden kans op een bui en maximaal 19 graden. Ook zondag plaatselijk een bui, meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. Vanochtend teruggekeerd uit Florida. Ik moet wel altijd even wennen aan die Amerikanen met dat overdreven... Hi, how are you? Thank you for shopping at Mike. So how can I help you today? Maar eenmaal terug was de cultuurschok toch nog iets groter... Geen begroeting bij de kassa, niet eens een klikje. Hebt u er 50 cent bij, meneer? En toen ik dat ontkende, gaat mijn wisselgeld verdommen. Goh. Wan niet jetzt, wan da, dat is Zwitser-Duits gezongen door Sina. Welkom bij het oog. Een kleinere overheid beloofde de regering bij aantreden... en dat nemen ze ook heel letterlijk... want het kabinet gaat kantoorruimte afstoten. Bijna de helft van de Haagse behuizing komt vrij. Een van de onderwerpen die politiek redacteur Hans Andringa... zo meteen voorlegt aan premier Rutte. Het klinkt allemaal heel plechtig, de conventie van Achlem. Een conventie over solidariteit. Met gastsprekers, waaronder niemand minder dan Bill Clinton... En zo viert verzekeraar Achmea het 200-jarig bestaan. En dat terwijl die Achlumse verzekeraar ooit zo bescheiden, klein en informeel begon. Met 39 boeren en hun waarborgfonds voor brand- en dakpannen. Straks de wonderlijke geschiedenis van de kolos uit Achlum steekpenningen, koehandel, vriendjespolitiek... het rommelt bij wereldorganisatie, voetbalorganisatie FIFA. Aan de vooravond van uh, verhoren door ethische commissies... en de verkiezing van de nieuwe voorzitter... trekken wij de put vast voor u open. En om 5 voor 12, hoe trainer Foppe de Haan zijn vrouw... meekreeg naar Tuvalu. Maar eerst het nieuws van... vrijdag 27 mei. Eind mei en nu al komkommernieuws. Komkommers die besmet zijn met de EHEC-bacterie. In Duitsland zijn de afgelopen weken duizend mensen besmet geraakt. Zes mensen zijn al overleden. De schrik zit er bij de consumenten dan ook goed in. Ik heb zwangere in omkrijs. En nog een kleineres kind als je. En dat is gewoon angst. Voor mij is angst. Onze Oosterburen lijken massaal de groenten te mijden. En ook in Nederland slaat de angst toe, tot grote schrik van de tuinders. Er wordt op het moment niet gekeken van, joh, is het een komer uit Nederland of uit Spanje? En het, het treft ons hart. De bacterie is nog niet in Nederland aangetroffen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee, meent minister Schippers van Volksgezondheid. Dus uh, ik zou zeggen, in ieder geval uh, wat je ook doet, schillen en goed wassen, is altijd een goed advies. Het lijkt eerder een vraag van wanneer dan of Radko Mladic naar de gevangenis van Scheveningen wordt gebracht. Volgens de rechter in Belgrado is de oud-generaal sterk genoeg om die reis te overleven. In Belgrado is correspondent David-Jan Godvraag. Goedenavond. Goedenavond. En wanneer zou die dan aan kunnen komen in Scheveningen? Nou, als het allemaal zo loopt, uh, in het gunstigste geval zou dat maandag... Maar dat zou wel heel optimistisch zijn. Misschien dinsdag zijn. Kijk, behalve zijn gezondheidstoestand speelt nog mee dat, uh, dat hij drie dagen heeft gekregen om in hoger beroep te gaan. Nou, die uh, drie dagen lopen maandag af. En zijn advocaat heeft al aangekondigd dat hij uh, dat beroep zal aantekenen. Dan moet er een nieuwe beslissing genomen worden door, uh, door de rechtbank. Die, wordt, die kijkt dan naar de argumenten van, uh, van Malic. Er is geen bijna geen enkele twijfel over mogelijk, dat uh, dat, dat uh, beroep wordt, wordt verworpen. En ja, daarna kan het dus heel snel op een vliegtuig uh, gezet worden. En dat zou dus in principe maandagavond of dinsdag kunnen. Het kan ook best zijn dat het nog een dagje langer duurt. Het leek er tot nu toe op dat die advocaat het vooral ging spelen op de, de gezondheid van Mladic... Zou dat toch nog uh, voor verrassingen kunnen zorgen? Dat hij misschien kan aantonen met een rapport van een dokter... van nou ja, die, die, die Mladis die zit zo te kuchen de laatste dagen... die moet je niet in de vliegtuig stoppen. Nou, het zou waarschijnlijk niet om het kuchen gaan dan. Maar uh, er zijn aanwijzingen, ook wel hele serieuze aanwijzingen... dat het niet goed gesteld is met de gezondheid van, uh, van Mladis. Volgens een, uh, zijn advocaat is het zo dat, uh, dat zijn rechterarm... de helft daarvan in ieder geval niet meer functioneert... dat hij geen gevoel heeft in zijn uh, vingers van zijn rechterhand... dat een um, gedeelte van de rechterkant van zijn lichaam uh, uh, verlamd is. En dat is allemaal het gevolg van twee uh, beroerders die hij heeft gehad. Of het allemaal zo erg is, dat is moeilijk te beoordelen. De rechter heeft in ieder geval uh, gezegd dat hij wel aan chronische aandoeningen leidt... maar dat hij niet... Erg genoeg zijn zeg maar, om hem, uh, um te verhinderen dat hij een, een, een zware rechtszaak uh, zou kunnen ondergaan. Uh, en ik denk dat ook uh, bij de behandeling van het, uh, van het beroep dat uh, mee zal spelen. En dat uh, de, de rechter zal zeggen: oké, okay, hij is misschien er niet al te best aan toe. Het is een oude man. Maar uh, we leveren hem toch uh, uit aan het Joegoslavië-Tribunaal. Dankjewel, David Jan Godfroy het wordt een beetje traditie. Vrijdag en dus demonstraties in het Midden-Oosten. Verrassend genoeg ook weer op het Tahrirplein in Cairo. Want ook al is Mubarak verdreven, veel Egyptenaren zijn nog lang niet tevreden over de huidige regering. Ondertussen hebben de leiders van de acht rijkste industrielanden bepaald dat president Saleh van Jemen moet vertrekken. En heeft Gaddafi zijn krediet bij de Russen verspild. Zij willen nu ook dat de Libische president aftreedt. Verslaggever Hans-Jaap Melissen is in Libië en hij stuit op een groepje rebellen. Volgens mij zijn ze zich enorm aan het vervelen. Want het lijkt of ze een beetje voor de grap aan het schieten zijn. Maar ze schieten op verkeersborden. En dan liefst niet op het bord, maar op de paal. Verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van de FIFA lijken uit te lopen op een flinke rel. Want de Wereldvoetbalbond is een onderzoek begonnen naar de huidige voorzitter Sepp Blatter. Zijn tegenstander is de verkiezingen, uh, in de verkiezingen beschuldigt Blatter dat hij verzuimd zou hebben informatie over omkoping binnen FIFA te melden. En die haman zelf staat ook onder beschuldiging van omkoping. Ach ja, het is niet de eerste keer dat geruchten over omkoping bij de FIFA de kop opsteken. Een jaar geleden tijdens het WK in Zuid-Afrika zei Blatter zelf nog dit. FIFA is niet correct, Definitely not. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Freddy Fontijn, welkom. De kranten van morgen gaan we samen lezen. Ja, goedenavond. Uh, trouw moet door de slechte gezondheid... David-Jan van had het er net ook al over, de slechte gezondheid van Mladic... denken aan het proces tegen Milosevic, die stierf zonder dat er een vonnis was... in het proces dat toen al vier jaar duurde. De krant wijst erop dat het Joegoslavië tribunaal daardoor heeft geleerd en bijvoorbeeld veel meer zaken combineert. Ook overweegt Trouw of het zinvol zou zijn om de zaak tegen Mladic samen te voegen met die tegen zijn politiek leider Karadzic. Omdat ze hun misdaden immers in gezamenlijkheid zouden hebben beraamd en begaan. Rachel Irwin van het Institute for War and Peace Reporting denkt in ieder geval van niet. In het Karadzic-proces is het horen van bepaalde getuigen nu net min of meer afgerond, zegt ze tegen Trouw. En als dan die zaken worden samengevoegd, moet alles weer op. Nieuw voor de advocaat van Bladice en dan loopt de zaak Karadzic weer vertraging op. De Telegraaf schrijft dat minister van Infrastructuur Schultz boos is over de geplande bus- en tramstakingen van 24 uur. Die worden begin juni gehouden, achtereenvolgens in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, wegens bezuinigingen en aanbestedingsplannen. Schultz zegt slecht dat de reiziger hier de dupe van wordt. Als je het niet eens bent met iets, kom dan in een beperkte groep naar Den Haag. Een 24-uur staking kan zeker niet. Het heeft een gigantisch effect. Allerlei mensen hebben daar in hun dagelijks leven last van. Staatssecretaris Joop Atsma roept mensen op de tuin even niet te sproeien... vanwege het dreigende watertekort. Tegelijk verspillen waterschappen nu vooral zelf water. Dat zegt het advies- en Ingenieursbureau DHV in het Algemeen Dagblad. Veel waterzuiveringen lozen water op zee... en dat terwijl dat water in de sloten nodig is, zegt een waterdeskundige. En technisch is het allemaal helemaal niet zo moeilijk... om dat water gewoon in de sloten te pompen. Het bureau heeft daar zelfs een voorstel voor ingediend bij de Delta-commissie. Dankzij een Nederlandse vinding kan het laboratorium aan gewone bloedmonsters zien of iemand kanker heeft. Een Nederlands Dagblad schrijft dat de ontdekking is gedaan bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Onder leiding van moleculair bioloog Tom Wurdinger. Het kan nog wel een paar jaar duren voordat de nieuwe techniek op grote schaal kan worden toegepast. De ontdekking is gepatenteerd en wordt over enige tijd beschreven in een internationaal medisch vakblad. Volgens de Volkskrant vindt de Kamer het Nationaal Historisch Museum niet meer zo belangrijk. Althans, de directeuren van het museum, afgekort NHM, zijn bang dat het einde nabij is. Er lijkt geen meerderheid meer in de Tweede Kamer die het NHM wil behouden. Minister Donner van Binnenlandse Zaken negeert het plan om het museum onder te brengen in Paleis Soesdijk, zeggen de directeuren Schilp en Bijvank. Ook volgens bronnen in Den Haag ziet het er somber uit voor het NHM. Op 7 juni neemt staatssecretaris van Cultuur Zelstra een besluit. En het AD tot slot schrijft dat de Rijksdienst voor het wegverkeer heeft aangekondigd... dat vanaf eind juni van auto's en motoren één keer per jaar wordt gecontroleerd of ze zijn verzekerd. Tot nu toe gebeurde dat alleen steekproefsgewijs. Daardoor is volgens de dienst in een jaar tijd het aantal onverzekerde voertuigen gedaald. Van ruim 240.000 naar 200.000, terwijl het daarvoor altijd op hetzelfde bedrag bleef schommelen. Tienduizenden auto's en motorbezitters hebben het afgelopen jaar gauw een verzekering afgesloten. En wie dat over een maand nog niet heeft gedaan, krijgt een heel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 It's oh. Always, you, een Nederlandse band, Rigby. Het is vrijdag, dus de minister-president nam wat uh, tijd vrij om eens te praten met de parlementaire pers na afloop van de ministerraad was ook veel om over te praten. Er een heleboel dingen gebeurt deze week. In Den Haag hans Andringa. ga. Uh, ja, Hans, laten we eens beginnen met huishoudelijke zaken. Want het kabinet heeft besloten dat bijna de helft van de kantoorruimte in Den Haag moet worden afgestoten. Wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren? Nou, een belangrijk doel van dit kabinet is om een kleinere overheid te krijgen. Uh, de afgelopen jaren is de overheid steeds gegroeid. Er kwamen steeds meer regels, steeds meer taken. En daar wil het kabinet dus verandering in brengen. Mede onder druk van uh, de financiële crisis. Er moet gewoon heel stevig bezuinigd worden. Dit kabinet wil minder regels, minder overheidstaken. En als je dat lukt, dan krijg je dus ook uh, minder ambtenaren... en kan je toe met minder kantoorruimte. Vroeger betekende minder ambtenaren dat er dan om dat werk te doen dure consultants werden ingevlogen. Maar ook daar moet een einde aan komen. Want, zegt Mark Rutte: De consultant is iemand die pakt je horloge en vertelt je hoe laat het is. Dus dat moeten we niet hebben. Wat we wel moeten hebben, is dat we in de budgetten snijden. En door in de budgetten te snijden slagen we er nu ook echt zichtbaar in om die overheid kleiner te maken. Nou, dat krijgt dus als resultaat dat het ministerie van Buitenlandse Zaken... en een deel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verhuizen. En die trekken in in de gebouwen van het ministerie van Vrom. En het ministerie van Sociale Zaken trekt in... bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat alles bij elkaar betekent dat er zo'n 40 procent... minder kantoorruimte komt voor de overheid in Den Haag. Het is toch wel een, een belangrijk signaal dat het menens is... deze hele operatie, die in 2016 moet zijn afgerond. En dan was er ook nog die uh, andere grote nieuwsgebeurtenis deze week. Mladic gearresteerd. Wat betekent dat voor de opstelling van het kabinet... met betrekking tot het lidmaatschap van Servië van de Europese Unie? Nou, je kan zeggen uh, het slot is van de deur. Maar dat wil niet zeggen dat die deur van de toetreding... nu wagenwijd openstaat. Die staat in een gunstigste geval op een kier. Servië zal... Moeten voldoen aan alle eisen die gelden uh, voor toetreding tot de EU. En daar moet gewoon streng de hand aan worden gehouden. Maar de uitlevering van uh, Mladic uh, is een stap in de goede richting. Ik vroeg Rutte wat hij nou belangrijker vindt. De samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer of de arrestatie van Ratko Mladic? De tweede. En de arrestatie van Mladic, dat is natuurlijk van ongelooflijk groot belang. Waarom? Ja, kijk, dit, dit is een gebeurtenis. die staat uh, echt in het nationale geheugen geëtst. Hè. Uh, heel veel mensen hebben, daar, hebben dat meegekregen op televisie. De mensen van Dutchbed hebben het natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt. Maar allereerst gaan natuurlijk je gedachten uit naar de slachtoffers en nabestaanden van uh, Schrebrenica zelf. En als dan zo'n verschrikkelijke man, zo'n zo super, zo'n zo moordenaar, uh, zo'n zo dictator als hij gepakt wordt en het recht zegeviert, dat, dat doet mij goed en heel veel mensen. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat als zo'n arrestatie vrij kort na die gebeurtenissen was gebeurd... dat de invloed, de impact daarvan veel groter was geweest. We zijn nu 16 jaar verder. Die helende werking. Heeft deze arrestatie die, die helende werking nog wel? Ik denk het wel. Natuurlijk had je het liever eerder gehad. Mm -hmm. uh, liever meteen. Uh, liever was het niet gebeurd. Nog, mooi, nog beter geweest. Hadden we natuurlijk had ik gewenst. Wat moet er in Nederland nog geheeld worden? Luister, uh, uh, als je kijkt gisteren naar de reacties op televisie... ik heb zitten kijken naar een aantal uh, uh, ook, uh, mensen die bij Dutchbed betrokken waren... En, en hun verhalen en de impact die die fase ook op hun leven heeft gehad... maar ook mensen uit en nabestaanden... Ja, dan, dan gaat zoiets nooit over. Dit, dit heeft een omvang dat, dat, dat is nooit iets wat je helemaal, helemaal kunt afronden. Maar zo'n arrestatie helpt natuurlijk wel. Ik wil nog even naar de Eerste Kamer gaan... Uh, de samenstelling daarvan. 37 zetels voor de regeer- en gedoogpartijen. De oppositie kan je ook nog 37. En op de spel zit de SGP met de 38ste zetel. Nu wordt er veel gespeculeerd over de invloed van die 38 e zetel. Uh, als u nu eens kijkt naar de voorstellen waar het kabinet straks ook mee naar de Eerste Kamer moet gaan... Bij welke onderwerpen denkt u dat u de steun van de SGP goed kunt gebruiken? Ja, maar niet alleen van de SGP. Ik, dat geldt natuurlijk nee, voor laten het laten we daar pakket... even toe uh, beperken. Ja, ja maar, maar het punt is een beetje dat de media zichzelf wat aan het vastzetten zijn op, die, op de SGP. Kijk, je nee, SGP... kunt in principe naar een heleboel partijen om stemmen ja, te krijgen. Om en dus ook naar de, de SGP. Teven. Kijk, en als je nou gaat kijken naar de. Naar, maar ik wil maar, het maar, ik ik ga u bedienen. bedienen. Ik ga u bedienen. Ik ga u bedienen. Ja, okay. Ik begrijp, ik, ik begrijp dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat u dat niet loslaat. De, de, de, de SGP is een partij met wie we op een aantal punten natuurlijk overeenkomstige standpunten hebben... als het gaat om veiligheid en op het terrein van uh, immigratie... en de overheidsfinanciën op orde. Zeker. Uh, alleen waar ik steeds op blijf wijzen... de SGP is... Uh, uh, dat mogen allemaal zo zijn... maar er zijn nog veel meer oppositiepartijen en uh, daar doen we ook zaken mee. Ja, we hebben maar even toegespitst op uh, die SGP. Op wat voor punten denkt u dat hij daar zaken mee kan doen? Nee, wat ik net zei, dat als je kijkt naar de kern van het kabinetsbeleid op veiligheid... Immigratie, uh, Nederlands economisch sterker maken en de staatsschuld op orde brengen... Ja, dat zijn zaken die, merk ik, ook resoneren uh, in het gedachtegoed van de SGP. Nu uh, hoor je ook binnen de VVD-geluiden die zeggen van... tja, wij zijn toch een heel andere partij dan de SGP... De voorbeelden die zijn bekend, de positie over uh, homo's op zondag winkelen. Hoe ga je om met godslastering, de rol van de vrouw in de politiek. Dat staat toch wel heel ver af van onze VVD, zeggen die leden. In hoeverre bent u bereid afstand te nemen van bepaalde liberale ideeën, principes... ter wille van een stem van de SGP? Nou, niet, maar dat is ook niet nodig. Waarom, waarom zou dat nodig zijn? om de SGP ter wille te zijn. Hè, u heeft zelf al gezegd, ja, maar... ook bij het regeerakkoord... wij hebben eigenlijk al bepaalde dingen anders geformuleerd... met in het achterhoofd de ideeën ja, maar van we de SGP. Stanslopen. Punt als euthanasie, abortus, homohuwelijk... Uh, al dat soort zaken, die zijn in Nederland goed geregeld. Daar gaan we geen, geen, geen staps terugzetten, geen millimeter achteruit. Uh, ik ga natuurlijk niet als liberaal daar concessies op doen. Dan was er het thema van nou de ja, zondags. Dat doet hij wel. Nee, dan door dat was het het... die zondags. Nee, het thema van de zondags. Ja, dat was ook een punt bij het CDA. Dus iedereen zegt dat komt door de SGP. Uh, maar het risico daar is echt. Als ik die feedback mag geven, ook naar de media. dat u een beetje, merk ik, de laatste dagen in een soort van groepthink terechtkomt. Dat het de SGP is, maar het aardige was... Simon van Huis van Buma uh, in Knevelen van den Brink. Hij is fractievoorzitter van het CDA. Toen het ging over de godslastering... zei ja, dat is voor het CDA een heel zwaar punt. Misschien dat het ook wel iets te maken heeft... met het feit dat er een coalitie is van VVD... met het democratisch appel. Toch de heeft de VVD Christen. daar een voorstel voor, voor gedaan... en daar de handtekening onderweg gehaald. Nee, is niet, dat laat ja, u nu rusten. Nee, dat niet. Fred Teven werd staatssecretaris. heeft zijn handtekening weggehaald... en heeft toen gezegd, ook in het licht van het feit dat we nu met het CDA samenwerken. Komt er maar geen nieuwe punt, handtekening onder van de VVD? Voorlopig niet, misschien wel. Maar in ieder geval moet dat bekeken worden, hebben we toen gezegd... in de brede context van de hele vrijheid van meningsuiting. En dat is heel erg nu aan de SGP opgehangen. Uh, en daar zeg ik pas nou op, ook als journalistiek... dat je dit in groupthink vervalt, uh, dat iedereen achter de SGP aanrent. Nou ja, losgezien van het feit dat u het nu naar de journalistiek doet... er zijn natuurlijk bepaalde zaken waar dit kabinet de SGP voor nodig heeft. Zeker. Waar u ook rekening mee houdt met het doen van voorstellen. Dus de vraag is in hoeverre... Nou, gegeven, verbod... gegeven de coalitie met het CDA. En natuurlijk uh, werkt dat ongetwijfeld ook... Uh, richting uh, een partij als de SGP. Misschien ook de ChristenUnie die op een aantal punten uh, nodig zullen hebben. Uh, zal dit kabinet niet komen met allerlei voorstellen... op het terrein van abortus of euthanasie om dat verder uit te gaan bouwen. En tegelijkertijd zou ik zeggen, ja, ik weet ook zo gauw niet meer... wat je daar nog meer aan kan doen in Nederland. Dat zijn terreinen die we heel goed geregeld hebben. Dankzij ook mijn eigen partij. Uh, bijvoorbeeld in de paarse kabinetten met de Partij van de Arbeid... zijn er hele grote stappen gezet op euthanasie, het terrein van abortus, het homohuwelijk... De hele kwestie van gelijke behandeling. We zijn een beetje klaar met die onderwerpen. Nou, niet klaar, je. maar er zijn ongetwijfeld nog terreinen... waar je het nog een beetje verder kunt verbeteren. En dan ligt het voor de hand als je met het CDA regeert... en ook nog natuurlijk ook de SGP in gedachten hebt... dat je daar niet verdere stappen onmiddellijk gaat zetten... Uh, maar ook dat sluit ik helemaal niet uit. Uh, maar het is niet zo dat we... Dat is het belangrijkste. Het beeld ontstond een beetje deze week... alsof we dat gaan afbreken. En ik verzeker u zolang ik aan deze baan zit... gaan we geen stap terugzetten, geen millimeter terugzetten... op het terrein van abortus, euthanasie, homohuwelijk, et cetera. Things, zingt Sharon Jones. Ze begon al begin jaren 60 met haar zangcarrière, maar ze brak pas door in 2007. Geduld wordt soms beloond. Ik accepteer dat iemand in deze room zegt dat FIFA een corrupt organisatie is. Ik accepteer dat. FIFA is niet een corrupt organisatie. Als er een paar mensen zijn die in corruptie And if there is no proven evidences, then it's not corrupt. So stop, please, to say FIFA is corrupt. FIFA is not corrupt. Ja, Sepp Blatter, de baas van de machtige Wereldvoetbalbond FIFA... en toch uh, nou ja, zo'n zes keer in één zin de woorden corrupt en FIFA genoemd. Wat zou blijven hangen? Want aan de vooravond van de herverkiezing op 1 juni... van deze uh, voorzitter wemelt het van de beschuldigingen over en weer... dat die organisatie corrupt zou zijn over beide kandidaten van die verkiezingen. We gaan erover praten met twee gasten. Iwan van Duren van het Voetbalweekblad Voetbal Football International... en Simon Cooper is in Londen, journalist en schrijver van voetbalboeken. Welkom allebei. Uh, Iwan, uh, om maar even te beginnen met, met die schandalen. Hè? Het gaat om die blatter en zijn tegenkandidaat Mohammed bin Haman uit uh, Qatar. Beiden moeten voor de ethische commissie verschijnen. Wat, uh, wat moeten ze daar uh, doen? Wat moeten ze uitleggen? Een toneelstukje opvoeren. Het, uh, het hoort allemaal bij de rituelen rond de verkiezing. Uh, er is een ethische commissie. En eigenlijk gaat het. Ze moeten, ja, we kunnen het wel over gaan hebben waarover ze zich moeten verantwoorden. Maar er zijn, uh, dit, dit hoort er altijd weer bij. Uh, dat zou nu gaan over kaarten die verhandeld zijn. Het zouden mensen in de Kariben, zouden stemmen gewonnen zijn... omdat er geld aangeboden is. Uh, dat, dat Die beschuldiging is neergelegd bij de oppo opposant van de heer Blatten. Want het, die... het gaat erom, je moet door, door alle landen die lid zijn... van die Wereldvoetbalbond, en dat zijn er dus nogal wat... die moeten allemaal een stem uitbrengen en die stemmen moeten gewonnen worden. En daarbij worden nog wel eens diensten en toezeggingen uitgedeeld om die steun te krijgen. Dat is zacht uitgedrukt. Ja, dat heeft de V5 208 leden. Dus dat zijn er meer dan de Verenigde Naties. Bijvoorbeeld dat zijn enorme organisaties. Uh, en ieder landje en ieder eilandje... wat je meekrijgt is een volwaardige stem. Dus wat er gebeurt... Uh, er wordt uh, ontwikkelingshulp aangeboden... Uh, via allerlei projecten. U krijgt een nieuw veld, u krijgt dit. En dat gaat via die mensen in die landen... die natuurlijk ook weer voorzitter zijn daar. En uh, dat wordt uitgedeeld. En in de ruil krijg je de stem. En dat is een soort koehandel... En dus die wat al voor, heel lang voor, gaande is. Uh, wat voor koerhandel, waar handelen ze in? Ja, aan de ene kant de stem, maar wat staat daar tegenover? Nou, en uh, uh, sowieso, uh, als je het meemaakt, en het zal Simon ook al meegemaakt hebben. Uh, je weet niet wat je ziet in, uh, in uh, wat voor hotels, wat voor uh, privileges de mensen krijgen. Die mogen stemmen, zeg maar. Dus dat is één. Het is een wereldbaan om te hebben als je uit Bangladesh de voorzitter van de voetbalbond bent, zeg maar, of mag stemmen. Maar twee, kun je ook zeggen van, uh, nou, we geven jullie een. Uh, een nieuw uh, complex en dat kost dan 2-3 uh, ton... en vaak wordt het dan uitgevoerd door dezelfde man die mag stemmen... dus ik hoef je niet te raden waar het geld voor het deel blijft. Nee, Simon, is dat inderdaad zo? Uh, ken jij ook dat soort uh, anekdotes? Ja, het is ontzettend corrupt. Uh, de eerste keer dat Blatter gekozen werd in 1998... Uh, toen deelden ze de dag van de verkiezing... deelden zij mensen envelopjes uit. Vooral aan die uh, voorzitters van kleinere bonden waar Ivan het over heeft... Dus ja, dan kreeg je een miljoen dollar in dan wel op. En uh, dan werd er gezegd, nou dat is voor, uh, voor de ontwikkeling van het voetbal in jouw land. Succes ermee. En ja, en dat, uh, dat zet je dan in uh, het zakje van je Colbert dus uh, het is inderdaad heel erg uh, duister wat er gebeurt. Niemand weet het precies. En dit soort dingen zijn schering en inslag. En het gekke is, die binnenman zal ook wel uh, vrijgesproken kunnen worden. Want wat je zegt als je geld geeft, is je zegt... het is voor ontwikkeling van het voetbal in jouw land. En het is heel moeilijk om, uh, om dat te bewijzen. Dat dat niet zo is en dat het naar die zelf ja. gaat. Ja, en uh, uh, uh, toch uh, zeg jij net, uh, Iwan van die, die ethische commissie... dat is een toneelstukje, dat stelt allemaal niks voor. Is dat echt zo? Maakt het ja, helemaal is, niet uit? Wie, wie nee, zit er het, daarin bijvoorbeeld? Het is voor de bune. Allemaal vriendjes die ook wel enveloppen hebben gehad. En uh, uh, ik had er vanmiddag ook met iemand over en die zei: Ja, maar er is nog nooit iemand veroordeeld. Ja, dat is in Libië ook niet gebeurd. En ik wil niet allerlei moeilijke vergelijkingen trekken tussen, tussen uh, twee werelden. Maar het is een, een wereld die niet meer past in 2011 eigenlijk. En uh, mensen. Uh, uh, ook in de ethische commissie is niemand onafhankelijk. Je wil uh, die baan houden, je wil verder. En dat, uh, ook daar is gewoon gewoon poppetje stellen. Wie is voor, voor de ene en wie is voor de andere. En we hebben in Engeland natuurlijk gelukkig uh, nee, Engeland mee om... Uh, het gaat heel vaak gaat om wie krijgt het toernooi. Het gaat altijd om geld, zoals, zoals vaak in de Want wereld. dat zijn, zijn twee dingen. Het gaat om wie wordt de voorzitter. Dan moet je al die uh -huh. stemmen hebben. Maar het gaat ook om wie mag het WK organiseren. Wie krijgt de grote toernooien. Ja, dat hangt, dat hangt een beetje met elkaar samen. En het is een, uh, een ongelooflijke... Het is bijna kafka -jaans, hè? Dat, dat, dat, je, weet, je, je ziet van alles op de bühne, maar daarachter zijn zoveel bewegingen gaande... dat, dat er zeg maar, enkeling nog maar kan volgen waar de belangen liggen. Maar uh, feit is dat uh, bijvoorbeeld, wat, wat wel rond de laatste toewijzing, hebben we Nederland ook meegekregen. We kwam, kwamen op de fiets daar in Zurich hoopten we ook een uh, toernooi te mogen organiseren. Maar in feite gaat het uiteindelijk om geld. Wie heeft het meeste geld, wie heeft het meeste belang? En daar zijn bedrijven als... Adidas, noem maar op, spelen. Ook Want er een gaat hele ontzettend veel geld om in dat voetbal. Uh, nou, Zo'n WK is 2,7 miljard, dus uh, daar kan menig landje van, uh, van rondkomen. Ja, waar, waar gaat het nu in dit specifieke geval over? Uh, wat zijn de, de klachten jegens uh, blatter? Laten we daar eens mee beginnen, Simon. Nou, het is heel raar, want Blatter heeft bin Haman aangeklaagd... dat hij inderdaad uh, mensen uit het Caribisch gebied geld zou hebben geboden. Zijn tegenkandidaten, die, hij zegt ja, dat hij tegenkandidaat corrupt is... en die tegenkandidaat die zegt weer dat hij corrupt is. Ja, terwijl uh, hij zegt, nou, Blatter, wist, ik ben niet corrupt. En bovendien wist Blatter ervan, dus hij is corrupt. Dus dat vind ik een beetje een raar argument. Maar ik vind wel dat we iets nieuws aanschouwen nu. Want vroeger was het een herenclub, zeg maar tot een maand geleden... waarin uh, ze elkaar nooit afvielen. En nu vallen ze elkaar allemaal af. Ik wil begon met de Engelsen, die voor zijn kritiek op de FIFA en op Latter. En nu is het uh, Amerikaanse FIFA-exco-lid uh, Chuck Blazer. Dat is een ontzettend dikke man overigens. En die heeft uh, gezegd, uh, binnen een heeft aan omkoping gedaan. Dus hij beschuldigt een medelid van het uitvoerende comité. Dat is ongehoord, dat is nog nooit gebeurd. En dan vervolgens gaat uh, binnenman Blatter beschuldigen. Dus al die topmensen, die liggen nu te rollenbollen... terwijl dat vroeger nooit zo was. Dus, dus het ik... is niet meer een gesloten bolwerk... en dus wordt het misschien ook wel niet zo heel erg een toneelstukje? Het kan best interessant worden en het begon ermee, wat iemand zegt, met, met de WK-verkiezingen. Dat Engeland en Amerika verloren, Nederland ook, maar van Nederland horen we uh, tot nu toe niks. Het zou interessant zijn als die wat gaan zeggen. Maar Engeland en de VS verloren en die gingen toen zeggen, ja, het is allemaal een corrupte boel. Want uh, uh, Engeland was boos dat het volgende WK, of dat niet het volgende WK, maar het uh, WK van 2022... Uh, 2018. 2018 uh, is niet naar Engeland gegaan, maar naar Qatar. Wat volgens mij ook niet echt een heel fijn land is om te voetballen. Nou, uh, 2018 ging uh, zou naar een Europees land gaan en dat werd Rusland, niet Engeland of Nederland of Spanje. 2022 ging naar Qatar en daar zijn de Amerikanen heel boos over, want die zeggen ja, wie wil er nou met 50 graden in een land uh, voetballen dat ongeveer even groot is als uh, de regio Leiden? Nou, gewoon uh, airconditioning erop. Uh, ja, maar Chuck Bezer, de Amerikaan, die zei ook, je kunt niet een heel land airconditionen. Nee, heeft hij misschien ook alweer een punt. Nou heeft Engeland gezegd, we, we stemmen gewoon niet mee met dat voorzitterschap. Hebben ze misschien ook wel een punt. Want is het niet gek als je, als je zoiets hebt met een ethische commissie... en dat zo'n zaak loopt, dat je dan drie dagen later gewoon die verkiezing door laat gaan? Dat had Engeland van tevoren al gezegd, nog voordat deze zaak liep. Maar bovendien uh, loopt Engeland een risico. Want uh, wat de FIFA doet, is die straffen je. Die wordt ontzettend gepakt. Op de een of andere manier weten ze je te pakken. En dat zal Engeland ongetwijfeld nog eens overkomen. Kijk, de Engelsen denken nu, nou, we krijgen dus toch nooit een WK. Dus laten we, nu maar, uh, hè, laten we nu maar zeggen dat het een foute boel is. Maar de FIFA zal je op een gegeven ogenblik weten te pakken. Ja, Iwan, uh, zie jij ook dat, dat er iets aan het veranderen is? Of denk jij nog steeds van, nou ja, het is toch uiteindelijk... Hè, nu is er dan wat, uh, wat onmin op straat gekomen... maar toch een gesloten bolwerk en het gaat gewoon verder? Nou, wat Simon zegt is heel erg interessant. Want Engeland gaat gepakt worden, maar zodra je met heel veel bent, niet meer. En uh, wat mij heel erg uh, uh, wat mij tegenstaat, is dat de, bijvoorbeeld de KNVB... onze Nederlandse voetbalbond, die het altijd de mond vol heeft... over tra transparantie, integriteit, noem maar op. Het voetbal wordt te schande gezet, maar op, als het erop aankomt... wat doen ze? Ze gaan wel weer voor te stemmen. Want, hè, ze hebben Michael van Praag in de geleden... ze hopen toch weer op een zeteltje ergens, noem maar op, allemaal... En dit kan alleen maar veranderen van, van onderop, vanuit de bonden. Maar zodra je dat geïsoleerd doet, zelfs in topclub als Manchester United... heeft het wel eens geprobeerd, die hadden ruzie met de FIFA. Nou, Blatter zei, dat is heel simpel. Of jullie doen wat ik wil, dat ging over een dopingkwestie. Of jullie worden uit alle competities genomen. Dus je dan staat word je eentje gestraft. gewoon zwak. Ja, hoe, en, dat, en, het, en dan dat... helpt alleen solidariteit onderling. Maar hoe kan het dat, dat juist het voetbal... Nou ja, het geldt ook wel misschien voor andere sporten... Mm -hmm. maar, maar dat, dat in het voetbal dit zo lang kan bestaan? Wat, wat is de voetbalbestuurder voor man? Waar zit de verklaring voor dit gedrag? Ja, daar kun je enorme filosofieën... Dit is in ieder geval enorm uh, archaisch... het is een, een, een, een hele ouderwetse mannenbolwerk. Het IOC is uh, langzaam ook een reiniging door aan het maken... En je zit in Nederland ook in de, in de, in de, in de bouw bijvoorbeeld. Het duurt een hele tijd voordat het wordt gereinigd, voordat het schoon gaat. En het is gewoon een van de laatste bolwerken die om zal gaan. Maar Simon o Cooper, wat zijn dat voor mannen, die voetbalbestuurders... als je dat uh, zou moeten kenschetsen en kwalificeren? Wat zijn dat voor types? Uh, het zijn uh, vaak uh, zakelui in oorsprong. Ze zijn heel oud. Ze lopen ontzettend lang mee. Want als je zo'n zetel krijgt, dan laat je hem niet, niet uit handen glippen. Dus uh, Jack Warner die zit er al uh, zo 30 jaar. En um, ja, het, het is allemaal heel Duitser. Het is een herenclub. En ze hebben van die codes die in een herenclub ook aanschouwt. Dus wat wij nu zitten te roepen op de radio, dat vinden zij absoluut niet interessant. En zij denken, waar bemoeien je mee? He, de FIFA is van ons. En het enige gekke is dat zij het grootste sporttoernooi ter wereld mogen organiseren. Anders hadden we het er niet over. Maar dat is het rare, dat die zelfgekozen mannen min of meer... die geld in eigen zak steken al decennia lang, het WK hebben. Dat is het rare. Juist. Ivan van Duren en Simon Cooper, hartelijk dank. Uh, zondag dus het uh, verhoor voor de ethische commissie. En dan als het nog doorgaat, woensdag de verkiezing voor de nieuwe uh, baas van de wereldvoetbalbond FIFA. I'm, I'm, I'm, I'm, I'm and I Morning, noon and night. Ryan Shaw was dat. We gaan het hebben over verzekering. Laten we het uh, burgerlijk wetboek er eens bijpakken. Ik citeer. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een min of meer, één of meer uitkeringen. En bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat dat wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Ik hoop dat u nog niet weg bent, want het wordt een heel leuk onderwerp. We gaan duiken in de geschiedenis van Achmea, want morgen bestaan ze 200 jaar en dat wordt gevierd in uh, goed gezelschap met een grote conventie in bijzijn van Bill Clinton. Uh, Tom Duffus, goede Dufus. avond. Dufus. Ja. Ja, u bent in, in Nijmegen op afstand, ongezellig maar wel comfortabel. U bent journalist en historicus, heeft zich verdiept in de, in de geschiedenis van dat Achmea. Ja. Ja, een hele, hele grote viering morgen met, met een ex-president erbij, een beetje plechtig is dat wel hè? Ja, ja, zeker. Uh, er is uh, flink uitgepakt. Uh, niet alleen Bill Clinton, maar ook uh, allerlei andere mensen. Zowel uit de wereld van de cultuur als de politiek. Als uh, de journalistiek. Uh, um, er is een bond gezelschap van mensen die daar uh, gaan praten over allerlei onderwerpen die direct... Uh, met solidariteit. verzekeringen te maken hebben. Ja, ja, onder andere solidariteit, ja. Het leek wel een soort Geneefse conventie. Maar laten we eens teruggaan naar 1811, naar, naar uh, Friesland. En dan gaan we het hebben over dat Friese dorpje Achlum. Want ja. juist daar is die verzekering begonnen. En het was, uh, ik geloof zelfs, de, de eerste verzekering, hè? Of één van de eerste in ieder geval. En in ieder geval een van de eerste onderlinge verzekeringen. Het waren al wel andere verzekeringen, dat waren puur commerciële verzekeringen. En deze, dit was ongeveer de eerste onderlinge verzekering. Dus een verzekering op coöperatieve grondslag. Uh, dus niet gericht op winstbejag, een verzekering op onderlinge grondslag wilde ook zeggen dat uh, de verzekerden gezamenlijk uh, vergaderden, lid waren van de vereniging, zou je kunnen zeggen, gezamenlijk allerlei zaken bepaalde. Een soort solidariteitsfonds? Uh, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja. En ja. dat op een uitgekiende manier uh, uh, georganiseerd uh, om de onzekerheden waar zeker mensen in die tijd, maar waar wij ook nu nog mee geconfronteerd worden. Maar zeker in die tijd waar ze met elkaar die onzekerheden konden uh, minimaliseren. Ulbe Piers Druisma was, was de man. Het was, was zijn idee. Wat was dat voor man? Het was echt een, een, een, een, een, een, een man die... Uh, uh, ja, ik denk dat hij ondernemingszin had. Uh, een sterk sociaal bewogen man en iemand die ook een, een een een goede positie in de omgeving van Achlum had en vanuit die eigenschappen is hij heeft hij het initiatief genomen in 1811 om een onderlinge verzekering tegen brand op te richten. Want als, in die tijd dan kon er natuurlijk een, een brand uitbreken in zo'n boerenbedrijf... als je onvoorzichtig ja. was geweest met een, met een sigaar of met, uh, met iets ja, anders. Of, of bliksem. Of en, dan, en dan was je failliet. Maar hij, ja. hij dacht, nou laten we dan samen wat geld in een pot doen. Hoe, hoe ging dat heel concreet, dat oprichten van die verzekering? Nou, dat is eigenlijk... Uh, dat is ook wel leuk dat is, die eerste vergadering daar is, is gewoon een verslag van... En dan kun je zien, er uh, staat precies in uh, hoeveel mensen er waren. Er waren iets van, van ruim 50 mensen, boeren notabel uit het dorp, uit de, om, uit, uit de, de omgeving van, uh, van Achlum. En ze, ze vergaderden wat. En uh, uh, er kwam een voorstel van om, om een onderlinge op te richten en ter plekke werden 35 uh, mensen lid... En uh, ook iets van een, van een globaal reglement of hoe ze dat wilden gaan doen. En was dat, was dat genoeg? De, Want kan je met 35 genoeg geld opbrengen om iemands brand uh, te vergoeden? Ja, ze ja, hadden een heel simpel systeem eigenlijk in het begin. Dat was uh, die 35 mensen, om, uh, dat was de allereerste vergadering uh, die, uh, die uh, wat later toen, toen dat aan, aan het werk ging bleken ze in totaal voor ongeveer 200.000 gulden... in die tijd uh, aan uh, verzekerd bedrag te hebben. Daar betaalden ze een bepaalde uh, premie op. Uh, 75% van dat bedrag dat werd dan verzekerd. Dus bij schade werd ook maar 75% uitbetaald. En zat er niet genoeg in de pot, dan, uh, dan gingen ze gewoon met de pet rond. Oh ja, en, en, en waarom maar 75%? Waarom niet gewoon de hele schade vergoeden? Nou, dat was omdat ze uh, eigenlijk de, de, de, de deelnemers aan de verzekering ook wilden stimuleren om preventieve maatregelen te uh, nemen. Want als je nemen. toch alles terugkrijgt, dan word je misschien ja. gemakzuchtig. Ja, precies. Hadden ze ja. ook al fraude in die tijd? Is dit ook meteen uh, het decor van het eerste geval van verzekeringsfraude? Nou, dat, dat, dat heb ik uit die eerste uh, notulenboeken niet uh, kunnen traceren, maar dat op een gegeven moment... Dan zie je wel bij deze verzekering, maar dat geldt ook voor de andere verzekeringen die uiteindelijk in Achmea zijn opgegaan, allerlei boerenverzekeringen, ook ziekenfondsen, noem maar op, dat er zeker een hele lange tijd tot, tot zeker de hele 19e eeuw dat het kleinschalige verzekeraars waren. Dat wil zeggen dat de ja, de, de, het werkgebied beperkt was tot de gemeente, een aantal dorpen of wat dan ook. En uh, er waren de mensen zelf, de, de verzekerden zelf... die meestal een soort commissie vormden, die de schade opnamen. Dus die, die wisten ook wel wanneer er ge gezond ja, werd. Ja, en, en die was... halbe Piers Draisma, waarom, waarom deed hij dit? Was dat uh, alleen maar uit een soort filantropie of gemeenschapszin... of had hij ook andere uh, agendapunten? Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het belangrijkste argument is geweest, uh, dat, uh, dat sociaal argument, uh, die, die onderlinge in Achlem, de, de slogan of uh, het embleem stond iets ook van steun der ongelukkigen. Dat is natuurlijk een, een, een, een, ja, een uitdrukking uit die tijd die wel ongeveer aangaf waar het om gaat. Kijk, zijn motieven zullen misschien ook wel iets te maken hebben gehad met dat hij toch tot de elite van het dorp behoorde en misschien... Uh, hierin ook een mogelijkheid zag, zag om uh, toch uh, wat meer aanzien te krijgen. En uh, ja, op een gegeven moment heeft uh, zijn opvolger... in 1830 uh, overlijdt de, de oprichter en dan een familielid, een zoon, die gaat verder. Maar die zoon is ook ondernemend, die begint ook een dakpannenfabriek bijvoorbeeld. En, en dan paste... zo is geleidelijk aan dit uitgegroeid tot, tot een enorme kolos, tot, tot Achmea. Maar, maar goed dat ze morgen dat ook... Uh, ja. En, en ja, misschien moest ook een beetje terug naar die route. Roets, Ton Doffies, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Goedenavond, Volpe de Haan. Vandaag is bekend geworden dat u uh, weer een nieuwe klus heeft na de klus in Zuid-Afrika. Kunt u meteen aan de slag als bondscoach van het nationale elftal van Tuvalu, een eilandenstaat in de stille Oceaan? Gefeliciteerd. Ja. Dat nou, was u vorige week ook uh, in het oog te horen. En toen zei u: Van nou, als ik klaar ben in Zuid-Afrika. dan even tijd voor mijn familie. en uh, fijn op vakantie. Wat is er tussen gekomen? Nou ja, maar dit is, dit is, dit is, uh, ja, is er tussen gekomen. Maar het is ook een, een, natuur, dit is een soort werkvakantie, noem het zomaar. Mijn, uh, oh, want het is mijn een heel vrouw. mooi eiland, hè? dat moeten we er wel even bij zeggen. Het is heel mooi daar. Het is een soort bounty eiland. Hè? Ja, nou ja, het, uh, dit kwam en, uh, en ik was wel uh, ook van plan om uh, allerlei uh, uh, nou, clinics of, uh, even, uh, of dit soort dingen te doen. Uh, alleen, dit kwam nou op dit moment. Nou, dan hebben we, hebben we met z'n tweeën overlegd. We dus zagen, nou, dit vinden we fantastisch, dus we doen het. Uh, het is ook niet, uh, niet iets voor uh, hele lange termijn. Uh. Het, is in, in, het begint met uh, uh, vier weken. dus een boodskuit voor vier weken. En, dan, uh, en als het goed gaat, dan... Uh, dan blijf ik een soort adviseur, maar dan op afstand en misschien... Oh, dat valt allemaal mee. Maar ik las dat u wel wat moeite moest doen... om uw vrouw over de streep te trekken en uw schoonmoeder. Nou ja, mijn schoonmoeder die, die is al echt op leeftijd. Ze is, is nog heel fit, moet ik zeggen. Dus die verdient een groot compliment en een beetje geluk heeft ze. Maar die, die, die wil haar dochter natuurlijk ook wel eens zien. En die is nu al een hele tijd, heel lang en ver weg geweest. Nou ja, dus die had er, die had er wel wat, wat problemen mee. Maar hoe, heeft u de... ze, hoe heeft u ze overtuigd? Hoe, hoe ging ja, dat? Toen heeft ze de bosatlas erbij gehaald en die heeft ze onder de microscoop gelegd. En toen heeft ze ernaar gekeken en dacht ze eigenlijk is het ook wel heel mooi. Dan moeten ze maar mooi doen. En wie was nou het moeilijkste overtuigen? Uw vrouw of uw schoonmoeder? Nou, mijn vrouw die had wat langer werk, maar die moest er echt aan wennen. Maar die wou ook, uh, die wou ook wel weer naar huis en naar de, naar de, naar de kleinkinderen zou ik maar zeggen. Maar goed, dit is maar voor korte termijn. Dus, dus op een gegeven moment zei ze ook van: toen stelde ik voor, nou, laten we dan uh, ik eerst en dan jij erachteraan. Maar uh, van, uh, toen zei ze gisteren, nee, ik ga helemaal mee. Nou, dat is toch mooi. En dit wordt echt de laatste klus? Nee, dat zeg ik niet. Ik ben van plan om, om dit soort dingen meer te doen. Uh, uh, uh, uh, dus ik, uh, Misschien ga ik in, uh, in maart uh, uh, een paar weken naar de, naar de Verenigde Staten... en nog een keer naar China. Uh, misschien wel wat er op ons pad komt, maar dat uh, dat. Uh, nou, dat, komt dat dan dan ik dat wel. wel van plan. Heel veel plezier op Tuvalu. Oké, okay, dankjewel. je wel. de Haan, dank je wel. En zo kwam het, het einde van deze aflevering van Met het Oog op Morgen. Morgen is er uiteraard weer een oog. Hierna op deze zender, Casa Luna... Ik wens u nog een hele fijne nacht.